De woorden. Leer elke dag vier woorden. Luister goed. Zeg de woorden na. Boodschappen doen. Boodschappen doen. Als je boodschappen doet, koop je dingen in een winkel of op de markt. Bijvoorbeeld. Er is niets meer in huis. Kun jij even boodschappen gaan doen? Houden van. Houden van. Als je van chocola houdt, dan vind je chocola erg lekker. Je eet het graag. Bijvoorbeeld, hou je van Kaas op je brood? Afspreken. Afspreken. Als je afspreekt dat je bij je vriend komt, dan zeg je tegen je vriend dat je bij hem komt. Je belooft het. Bijvoorbeeld: Zullen we bij mij thuis afspreken om acht uur? Ja, acht uur bij jou is goed. Dat is afgesproken. Bij iemand eten. Bij iemand eten. Als je bij je vriend gaat eten, dan ga je naar zijn huis en dan maakt hij eten voor jou. Je eet samen. Bijvoorbeeld... Ik ga elke week op donderdagavond bij mijn moeder eten. De groenten. De groenten. Groenten zijn planten die je kunt eten. Bijvoorbeeld, ik eet graag sla, spinazie, andijvie. Ik houd veel van groenten. Hollands Eten Hollands Eten Hollands eten is eten zoals veel mensen in Nederland klaarmaken. Hollands eten is. gekookte aardappelen, gekookte groenten. en een stukje gebakken vlees. Bijvoorbeeld: Mijn moeder kookte vroeger altijd. Hollands eten, maar nu maakt ze graag buitenlands eten klaar, zoals nasi en bami en ravioli. Buitenlands eten. Buitenlands eten. Buitenlands eten is eten uit een ander land, bijvoorbeeld uit Italië, Turkije of China. Bijvoorbeeld, ik houd het meest van buitenlands eten. Dat vind ik veel lekkerder dan Hollands eten.